Gouverneur Goedgedrag heeft een formateur aangewezen met de opdracht een interim kabinet samen te stellen. Dat moeten lopende zaken afhandelen tot na de verkiezingen op Curaçao op 19 oktober. Volgens premier Schotten is de gouverneur niet bevoegd een formatieproces te beginnen.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 Kortjef Dros sprak tegen dat er vrijdagavond een storing was in het communicatiesysteem C2000. Hij noemde het wel een probleem dat veel mensen tegelijkertijd van het systeem gebruik wilden maken, maar dat was volgens hem in korte tijd opgelost. In de tweede ronde van de kvb beker heeft Peck Zwolle Roda JC uitgeschakeld. Het werd in Kerkrade na verlenging 1-0 voor de Zwollenaren.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Opnieuw, goedenacht. Fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan... waarin in het komende uur het werk van Frans Halsema herleeft. In zijn korte leven, Frans Halsema overleed in 1984... op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker... heeft Halsema ja, echt volop van zich laten horen in het theater. Hij maakte deel uit van cabaret Lurelei met onder andere Jasperina de Jong... Hij maakte voorstellingen met Adele Bloemendaal en Gerard Koks. Hij maakte solovoorstellingen. En stond in musicals, als bijvoorbeeld En Nu Naar Bed... waarin hij samen met Jenny Adrian het onvergetelijke Vluchten kan niet meer zong. Ja, en natuurlijk zijn er vooral ook de liedjes... die hem iets van onsterfelijkheid hebben gegeven. Voor haar bijvoorbeeld, Zondagmiddag Buitenveldert en Ik Mis. Mijn gast in dit uur is acteur en zanger Marijn Brouwers. Ook hij raakte in de ban van Halsema. En hij besloot vorig jaar om met Beste Meneer Halsema... een theatervoorstelling te maken rondom het oeuvre van Frans Halsema... Een voorstelling die dit jaar gevolgd werd door een cd die kortweg Halsema heette. Nou, Marijn treedt hier vanavond live op samen met zijn pianist Mark Peter van Dijk. En bovendien ben ik ook erg benieuwd naar uw herinneringen aan Frans Halsema. Heeft u hem wel zien optreden? Misschien kende u hem wel persoonlijk. Wat voor man was het in uw optiek? En misschien zijn er ook vooral die liedjes. Hè? Die liedjes die met, een, uh, ja, met u al een leven lang meegaan als het ware. U kunt bellen met ons gratis nummer. Uh, met uw herinneringen aan Halsema, Frans Halsema. 0800-1121 Mail ik kan naar Casaluna uit ncv.nl En twitteren kan met hashtag Casaluna Straks ga ik ook met hem praten Met Marijn Brouwers Maar u gaat hem eerst horen live hier in Casaluna Met een liedje van Frans Halsema En schreef het samen met Friso Wiegersma Dit is De Sneeuwman Het was op vrijdag Al gaan sneeuwen En zaterdag was alles wit. Hij dacht. De winter van het leven. Geen bar origineel gegeven. Maar wel iets. Waar ik mooi mee zit. Dat was zo zijn manier. Van denken. Wat literair misschien. Wat kil. Zijn huwelijk en zijn werkzaamheden. Behoorden tot een ver verleden. Hij leefde nu. Al jaren stil. Na een arbeidzaam en vlijtig leven, met zelden maar een groot verdriet. Een huis, geen financiële zorgen, toch dacht hij op die vroege morgen. Wel fraai, maar vrolijk is het niet. Als altijd kwam zijn zoon die middag met vrouw en kinderen op de thee. De jongens waren niet te houden, wilden graag een sneeuwman bouwen. Maar daar stond hij, na een uur of twee, met wortelneus en steenkoologen, een bezempijp en een oude hoed. Zijn zoon zei, euh, jongens, handen wassen. Loes, help jij ze in hun jassen? We gaan, dacht vader, hou je goed. Daar stond hij samen met die sneeuwman. Hij dacht, wij horen bij elkaar. Twee heren die nog heel wat lijken, maar elk moment kunnen bezwijken. Waar bleef de sneeuw van het vorig jaar? Die sneeuwman werd een soort obsessie, een oude vriend die sterven zal. De dooi kwam zonder mededogen, eerst viel de neus en toen de ogen een langzaam maar gruwelijk verval. Toen na een week zijn jongste kleinkind Bedroefd die sneeuwman niet meer vond Toen zei die, luister goed mijn kleine, zo gaat dat, alles moet verdwijnen Straks valt ook opa op de grond Eerst valt zijn neus en dan zijn ogen Als bij die sneeuwman gaat dat dan En toen al pa zei Loes geschrokken Je opa zit maar wat te jokken En keek veelzeggend naar haar man en toen ze weg waren gereden, nam hij een mapje uit de kast. Iets wat hij nooit tevoorschijn haalde, gedichten die hij eens vertaalde. Heel vroeger, als gymnasiast. Nee, niet zo mooi vertaald, dat wist hij. Maar vlijtig zocht hij toch naar iets. Twee regels waren stond te lezen, al wil de mens van alles wezen. Hij is en blijft in wezen niets. Zo is dat, zei die, en niet anders. En in de auto onderweg, zei Loes... Ja, ik wil jou echt niet kwetsen. Maar vader zat wel vreemd te zwetsen. Die man wordt kinds, wat ik je zeg. De Sneeuwman, een liedje van Friezo Wierisma en Frans Halsema... Vannacht hier gezongen door Marijn Brouwers, op piano begeleid door Mark Peter van Dijk. Marijn, goeie nacht. nacht. Fijn dat je er bent. Van harte welkom in uh, Casa Luna. Dank een prachtig je wel. liedje, zoals hij veel mooie liedjes heeft uh, gezongen, die ja, van Alsema. Eén ding alleen, jij bent geboren in 1975. Mm -hmm. Halsema overleed in 1984. Dus jullie hebben vooral veel van elkaar gemist. <laughs> ja. uh, hoe ben je dan toch op het idee gekomen om een voorstelling en nu ook een CD te maken rondom die liedjes van Frans Halsema? Nou, dat idee is denk ik op jonge leeftijd per ongeluk in mij geplant, wel door mijn moeder en mijn vader. Uh, bij mij thuis was het zo dat als mijn moeder toch het gezellig wilde maken dan uh, in huis, dan zette ze de CD op van Frans Halsema. En dat vond ik bij mij, riep dat een, een heel lekker warm, veilig gevoel op. En pas veel later ontdekte ik dat die muziek per definitie niet echt hele gezellige muziek en teksten zijn. Um, maar ik weet vanaf jongs af aan... Ja, en waarom dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, bij Wim Sonneveld of Toon Hermans vind ik ook prachtig. Maar heb ik een heel ander soort gevoel bij Halsma. En bij Halsma heb ik echt vanaf jongs af aan een... Ja. Een, herken, een herkenbaar gevoel. Ik dacht heel vaak van. Ah, die teksten spreken maar aan. Ik lijk op hem. Of misschien wil ik graag op hem lijken. Maar waarin ba lijk je op hem? Want je kent hem alleen maar uit zijn teksten. Ja, nou, dat, wat, wat ik toen dacht. Van ieder geval waar ik van hield. Was dat toch. Zeker toen ik die teksten begon te begrijpen. Was dat er toch veel teksten zijn. die filosofisch en melancholisch van aard zijn. En die ook niet schuwen om de wat zwaardere dingen des levens te benoemen. En dan vervolgens wel met een lichte twist. Maar toen ik twee jaar geleden besloot van... En nu ga ik er een voorstelling mee maken... ben ik onderzoek gaan doen en toen hoorde ik ook van mensen... ja, maar het, was ook, het is niet alleen maar een zwaarmoedig op de hand man. Het was ook echt een hele vrolijke levenslustig iemand. En dat is wat ik eigenlijk heel erg... Uh, waar in ieder geval ik ook van mezelf zeg dat ik daarop lijk... dat ik een soort mix heb, een soort spanningsveld tussen... Uh, aan de ene kant, wel, ik vind het leven hartstikke leuk... en ik feest erop los en ik uh, geniet met volle teugen. Maar ook wel een... Uh, een stilstaan bij het moment en uh, het nadenken over de dood... en soms uh, bangige gevoelens of over de complexheid van de liefde. Dus die, die, die, die twee dingen, zeg maar, die tegenover elkaar staan. Zitten die twee kanten van Halsema en daarmee ook van jou, Marijn Brouwers... ook in die voorstelling? Um, ja, ik denk het wel. Ik zeg er wel meteen bij dat ik toen ik wist dat ik een voorstelling ging maken... dacht ik, dan moet ik een keuze gaan maken. Ik ga niet Frans Halsema spelen... Um, ik heb het uit twee motieven gemaakt. Omdat ik hem dus zo fascinerend vind. Maar vooral omdat ik het repertoire ook zo prachtig vind. Dus ik heb het repertoire eigenlijk opgepakt en gebruikt als vervoermiddel... om daarmee een verhaal over mezelf te vertellen. Waarin meneer Frans Halsema wel de centrale figuur is. Want ik schrijf een brief naar hem. Ja, de voorstelling heet Beste Meneer Halsema. Ja. Dat klinkt als een brief aanhef, als ja. het ware. Ja, ja, dat klopt. En... Um, Juist ook omdat heel veel van die liedjes, en zeker ook die we hebben uitgekozen, uh, neigen naar uh, soft, melancholisch, mijmerend, hebben we ervoor gewaakt. Ook samen met de regisseur, met Ruud Wijsman, om ook wel gewoon een... Ja, het moet geen depressieve voorstelling. Dat is het niet geworden in ieder geval. Het is ook wel een voorstelling waar je hoop uit put. En uh, zin met goede zin naar huis gaat. Maar uiteindelijk is het meer de beschouwende kant die de overhand heeft gekregen. De beschouwende kant en ook de beschouwende kant hoe ik me verhoud tegenover hem. Want ik wil iets van hem in die voorstelling. Ik schrijf hem een brief omdat ik iets van hem wil. Wat wil je van hem? Ja, ik dacht, dat, ik dacht nog moet ik dat nou vertellen. Volgens mij moet ik dat niet vertellen omdat daarmee ik de hele voorstelling verraad. Maar de hele brief werkt naar een vraag toe die ik echt heel graag wil vertellen aan Frans. Wil vragen. En pas in de laatste minuut stel ik die vraag en daarmee wordt met terugwerkende krachten komt de hele voorstelling in een bepaald licht te staan. Dus ja, ik zeg, ik zeg dan toch heel erg commercieel, kom dan maar gewoon lekker ja. kijken. Welke vraag je dan stelt? Ja, precies. En... Jij zegt, ik schrijf brieven aan Halsema, maar je leert mij ook heel goed kennen in die voorstelling. Mm -hmm. Leer je jou kennen aan de hand van Halsema's teksten? Ook. Of vertel je ook veel over wie jij bent in Beste Meneer Halsema? Uh, ook, eigenlijk allemaal. Ik heb een paar dingen gedaan. De, de liedjes waren uitgangspunt nummer één. Uh, uh, zoals nou, er zit één conferentie in uit het eerste soloprogramma van Frans. Wat ik ook echt als zijn conferentie doe. Daarnaast Welke ik, is dat? Uh, zomergeuren. Zijn eerste solo-programma heette Ik, Ik en Nog eens Ik. En hij had daar een soort raar gedicht... Waar het een heel, met fictieve taal, maar wat zo prachtig is geschreven. Um, dat doe ik eigenlijk in zijn geheel ook. Um, daarnaast heb ik heel veel werk van hem gelezen. En daarin heb ik eigenlijk, ben ik zo brutaal geweest. of Ik heb het gewoon gelezen en gedacht... oké, okay, deze zinnen die gaan over mij, die zinnen niet. Oh, die pas ik aan naar mezelf. Dus ik heb de tekst als leidraad genomen. Die heb ik herschreven naar mijn eigen situatie... En daarnaast heb ik ook nog echt, echt uh, eigen teksten geschreven. Dus uh die drie dingen zijn zeg maar de basisingrediënten voor de voorstelling. Ja, je hebt ook eigen liedjes geschreven. Eén daarvan is ook uh, terechtgekomen op de cd ja. die uh, onlangs is uh, verschenen. Mm -hmm. Dat liedje gaan we straks ook uh, laten horen. Ja. Um, nou is het best een gewaarde onderneming. Want aan de ene kant uh, zul je mensen in de zaal hebben die Halsema gekend hebben. Of in mm -hmm. ieder geval hem hebben zien optreden. Die hè, net zoals jouw moeder mm -hmm. daar, daar fijne warme herinneringen aan hebben. Mm -hmm. um, aan de andere kant is er ook een generatie die zegt Frans wie? Ja, precies. Nou, dat is toch ook wel een deel van de missie. Omdat ik, uh, ik vond het zo mooi, en voor mij is het heel vanzelfsprekend... dat ik iets met dat materiaal wilde of moest doen. Wat ik nu heel raar vind, is dat uh, ik ben zelf 37... en dat er mensen dan toch al ook uh, iets ouder dan ik... al moeilijk beginnen te kijken bij de naam. En dan zeg ik altijd, Ketletje voor haar, of vluchten kan niet meer. Oh ja, oh, oh is dat die? Maar het is, uh, ik vind het ontzettend leuk dat er de mensen komen kijken... die wat ouder zijn dan ik, maar ik vind het... Minstens zo leuk dat ook de mensen komen die uh, 37 en jonger zijn. En hoe reageren die? Nou, die hebben wel zoiets, tenminste de reacties die we nu gehad hebben. Hé, hey, maar waarom hebben we die niet eerder gehoord? Die vinden het echt prachtig. En wat ik ook heel erg leuk vind... dat was ook de uitdaging van Mark Peter en mij... om ook gewoon... Ondanks dat het 30 jaar, geschreven, 30 jaar geleden geschreven is allemaal... Om... Meer dan 30 jaar geleden? Ja, het merendeel meer dan 30 jaar geleden. Om het ook heel erg van nu te maken. En dat ik het ook heel erg met de bril of de oren van nu heb willen doen. En dat is volgens mij wel goed gelukt. Zeker, ja, zowel in de voorstelling als op de cd. We hebben eigenlijk op, helemaal opnieuw naar de teksten gekeken. Ik bedoel, de tekst en de melodie die hadden we... En we hebben gekeken van, oh ja, hoe kunnen we dit... Waar gaat het niet over? Wat voor een gevoel hoort erbij? En wat voor een klankkleur hoort er dan bij? En zo zijn we gaan bouwen. En dat is volgens mij... Ik heb veel teruggekregen van de mensen dat we de oren opnieuw hebben geprikkeld. En dat vind ik heel erg leuk. Ja, en dan komt er die ene voorstelling... dat de zoon van Frans Hasma in de zaal zit, die ook Marijn heette overigens. Ja. Dat kan haast geen toeval zijn. Nee. Maar dat moet zenuwslopend zijn. Ja. Alleen die voorstelling die is nog niet geweest. Is hij nog niet komen <laughs> kijken? Nee, ik heb ontzettend weet hij wel van ja, dit ja, ja, project? Ja, zeker. Sterker nog, ik heb hem uitgebreid gesproken, omdat ik toen ik wist dat ik eraan begon, heb ik zeg maar centrale figuren uit het leven, om het leven van Frans... heb ik uh, gemaild, gebeld en gevraagd mag ik jullie interviewen. Zo heb ik dus ook Marijn gesproken. En dat was een paar maanden voordat hij naar Curaçao ging verhuizen. Daar dus hij, woont hij nu. Daar woont hij nu. En hij weet dat de voorstelling er is en ik heb hem een cd gestuurd. En hij is heel blij ook wel dat ik... Uh, ik bedoel, ik vond het mijn plicht om dat zo zorgvuldig... en, en netjes mogelijk allemaal te doen... En uh, we hebben een heel leuk contact. En ik ben wel ontzettend benieuwd wat hij van de voorstelling vindt. Dus hij heeft nog tot uh, eind december de tijd om te komen kijken. En ik verwacht hem wel. Ja, hij komt kijken. Ja. Het is een man die heel betrokken is nog steeds bij, bij het werk van zijn vader. Absoluut. Hij ja, ja. zich ook verantwoordelijk voelt voor dat werk. En uh, nou, Het is een mooi compliment als hij de CD dus mooi vindt, ja. sowieso. Ja. We praten straks verder met elkaar, Marijn. En je gaat natuurlijk ook weer optreden... begeleid door uh, pianist Mark Peter van Dijk. Maar u kunt ook uh, bellen, mailen of twitteren... als u herinneringen heeft aan uh, Frans Halsema. Als u hem gekend heeft wellicht. 0800-1121. Mail kan naar kazaluna.ncv.nl. En twitter ik kan met hashtag kazaluna. Erika, goeienacht. Goedendag. Dag Erika. Uh, Erika, Goeie. wil je de radio even uitzetten? Ja, dat is goed. Heel graag. Goedendag. Ik wil even de groeten doen aan Niels en Remy. Nou, dat is hierbij gebeurd. Maar je belt vanwege Frans Halsema. Erika, ben je er nog? Ja, de groeten zijn gedaan aan Niels en Remy, maar eh, volgens mij was dat ook de bedoeling van Erika's telefoontje. Nou, dan hebben we een mooie mail. Een uh, uh, mail um, die uh, is geschreven door Nazima Sheikh. Uh, zij schrijft... Ik uh, las uw oproep en ik kreeg een flashback naar mijn jeugd. Ik was 16. Mijn jeugdliefde introduceerde Voor Haar van Frans Halsema. De tekst in een handgeschreven liefdesbrief... en het nummer op een cassettebandje. Het is het beste Nederlandstalige nummer ooit. Nog steeds heb ik als 38-jarige alles bewaard. De brief en het cassettebandje. En de cd heb ik uiteraard gekocht van Frans Halsema. <lacht> ja, dat liedje Voor Haar, Marijn. Dat is ja. echt zijn grote hit nog steeds. Ongelooflijk. Maar dat is ook het leuke... Ik bedoel. Het was, zoals jij straks al zei, het was natuurlijk ook echt wel een held... en een beroemdheid, zeker in het begin jaren zeventig. Daarna, toen hij eenmaal solo ging, is dat best wel een strijd geweest... om, om uh, publiek te behouden in ieder geval in de theaterzalen. Maar eigenlijk na zijn dood, en dankzij voor haar... en Vluchten kan niet meer, en ook nog zondagmiddag bij de Veldt, Maar heeft hij echt nog een soort heeft het mythische proporties aangenomen. Maar dat voor haar dat heeft een ongelofelijke impact gemaakt... Bij ontzettend veel mensen. Jij zingt het ook. Je zingt het straks ook live ja. hier bij ons. Um, wat doet dat liedje met jou? Uh, nou, als ik heel eerlijk ben, vond ik, uh, ik vind het een prachtig liedje. Maar ik heb natuurlijk veel werk bekeken en beluisterd... en inmiddels ook bezongen. En ik heb ander materiaal waarbij, bij mij makkelijker, uh, waarbij ik makkelijker een gevoel had. Ik vind het een heel mooi universe universeel liedje... maar ik vond het ook ergens een beetje... Uh, Abstract, waardoor ik dacht, jeetje, we kunnen zoveel kant op met dit liedje... en dat ik dat nog best wel moeilijk vond om daar een soort van visie in te bepalen. Om jouw gevoel erin Precies, te bepalen. Precies. Ja. We gaan straks horen hoe dat gevoel er dan <laughs> ja, toch ja, in terecht hoe, is gekomen. Hoe spannend uh, Wil van Ekeren, goeienacht. Goeienacht. Dag Wil. Wat zijn jouw herinner herinneringen aan Frans Halsema? Nou, um, ik ben uh, jaren geleden, een paar jaar voor zijn dood... Uh, ik denk dat dat in 1982 was... Uh, ben ik naar een live-concert geweest? Want toen gaf hij namelijk een uh, concert. met het uh, Noordelijk Philharmonisch Orkest. in Groningen dus. Ja. En uh, ja, er waren veel meer mensen van die stal. zeg maar, Rogie van Otterlo was er ook. Uh, trouwens, is het was grappig. want uh, u, u had zelf vroeger uh, dat programma volgespot. en u heeft zelf Rogie van Otterlo een keer uh, in het programma gehad. Ja, dat een komt. hele leuke uitzending. Moet ergens in 86 geweest zijn. Mm -hmm. En uh, ja, nou, ik, heb dus, ik heb ze dus ook ontmoet, want ik had ook sowieso veel contact met Rogier van Otolo. Ik ben zelf ook een muzikant en uh, ja, een aardige kerel. En ik was een enorm fan van hem. En mm -hmm. zodoende mocht ik dus ook al op de repetities komen van uh, die artiesten met het Noordelijk Philharmonisch Orkest. En uh, dan was het zelfs zo dat ook een vriendin van mij mee zou gaan, maar die was toen ziek. Yeah. En uh, toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon in de pauze van een van die repetities... gewoon die artiesten, uh, Lisbeth Nist, Ramse Schaffi, Rogier Vottero en, uh, en dus Frans Hansma bij Langs... met een beterschapskaart en ik ga hm. ze gewoon vragen of, uh, of zij die uh. kaart even willen tekenen. Ah, wat aardig. En dat dat hebben dus ze allemaal gedaan. Dat hebben ze allemaal gedaan. En Frans Halsma die had er nog even iets leuks bij gezet... van uh, iets van word maar gauw weer beter... of jammer dat je er niet kon zijn. Maar even iets, iets bemoedigends. Dus, mm -hmm. dat ja, ik vond, het, ik vond het hele aardige mensen. Ik vond het, uh, ik vond het heel erg leuk. En, en dat concert was trouwens ook erg leuk. Ja, en welk liedje is je van... met name Frans Halsman nog steeds bijgebleven... van dat concert wil? Uh, nou ja, jullie hadden het net over voor haar... Uh, en natuurlijk, Vluchten kan niet meer. Dat vind ik een geweldig lied samen met uh, Jenny Arjan dat hij dat zong. En uh, ik mag dus zelf ook heel graag zingen. En nog niet zo lang geleden moest ik voor een vriendin, uh, zij is Friesin... en die had een Friese tekst gemaakt op voor haar van Frans Alsma. En ze had mij gevraagd of ik dus een orkestband wilde maken voor haar. Nou, dan speel ik zo'n nummer oh. zeg maar, van de cd gewoon op het gehoor over. Yeah. En dan heb ik dus voor mezelf ook weer een... Uh, heb ik dus voor mezelf ook weer een uh, orkestband, zeg maar, die ik kan gebruiken wanneer ja. ik eens een keer uh, ergens zou optreden. Ik heb zelfs een stukje scherp staan, dus als je zou zeggen van... Ja, dat... Ja, Marijn? <lacht> ja, like Marijn, maar eens. Collega Wil, wil je wel even horen? Ja, hoor. Ja, heel ja. graag Wil. <lacht> Laten we eens een klein Volk stukje horen. Ja, ja, heel graag. Oké. Okay. Zij verstaat de kunst van bij me horen.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 Wil van Ekeren, ik weet niet of je me hoort, maar dank dat je uh, jouw versie van Voor Haar uh, hier wilde vertolken. Straks hoort u de versie van uh, Marijn Brouwers. Wil van Eker, was dat? ik ben ook wel benieuwd hoe Voor Haar in het Fries klinkt uh, trouwens. Ja. Nou, u kunt bellen, hè, twitteren en mailen met uw uh, herinneringen. Uh, ondertussen gaan wij weer luisteren naar Marijn. Marijn, jij gaat een liedje zingen, niet van Frans Halsema, maar wel geïnspireerd door Frans Halsema. Ja. Dat is een liedje van uh, uh, Sebastian Koolhoven. Mm -hmm. uh, die uh, de cd gearrangeerd heeft. Ja. Jij hebt uh, de tekst geschreven. Ja. Vertel eens wat meer over de achtergrond van het liedje. Nou, het was... Um, ik kwam ook heel vaak bij, bij de liedjes tegen. dat je, nou ja, We kunnen er niet omheen uit de tijd uh, wanneer het allemaal gemaakt is. En Heel vaak had ik daar geen last van. Niet wat er werd geschreven en de tekstueel niet. Maar bij het liedje Elke avond is de beeld bij zich was gedoofd, is gedoofd. Wat ik een prachtig liedje vind van Halsema. Bleef ik maar het gevoel houden dat ik dat ik het me niet eigen kon maken. Ik dacht, waar zit het nou in? En dat heeft dan vooral te maken met, uh, met termen als uh, Fred Emmer... en de beeldbuis of zo, die, nou, die voor mij in ieder geval niet werkte. Nee, maar, dat, niet, dat überhaupt de beeldbuis doof. dat heb jij nooit ja, meegemaakt. Nee, precies. Dat, dat kennen we helemaal niet dat meer. Ik weet het bordje einde haalde. <laughs> nee, maar... ja, nee, bij ons tegenwoordig doof niks meer. Nee. Dan Als dat al zo is, moet je dat helemaal zelf doen. Maar precies dat gegeven vond ik wel echt prachtig. Dat, je, dat ken ik ook wel... Um, S dat uh, dus mijn Facebook, mijn laptop, mijn telefoon, mijn televisie... dat alles gewoon even stil is en dat je op de bank zit. En dat hoorde ik ook uit de interviews, was ook echt Frans ten voeten uit. Dus als de televisie uitging, nog even op de bank zitten... met het bloknootje naast, zijn, naast zich op de bank, mijmerend. En dat gegeven, wat je dan s'avonds doet... in die paar minuten stilte voordat je gaat slapen... Nou, toen dacht ik, dat is wel een prachtig idee om een liedje van te maken. En dat heb ik toen uh, een tekst van gemaakt. En Sebastian heeft daar een melodie van gemaakt... En... Nou, dat is, nu, is eigenlijk nu de, de proloog van de voorstelling geworden ook. En dat liedje gaan jullie uh, nu vertolken om uh, tien voor half twee s'nachts. In Casa Luna bij de NCRV op Radio 1 is het even tien voor elf. Marijn Brouwers. Het was tien voor elf. De televisie had ik uitgezet. Ik zei tegen mezelf, morgen is het weer vroegdag. Je moet nu echt naar bed. Ik nam een sokken van de grond. Ik dronk mijn laatste slokje thee. En ik had werkelijk geen idee. Dat zij daar toen al stond Om tien voor elf Kreeg ik onverwacht bezoek Ik zei tegen mezelf Morgen is het weer vroegdag Maar daar stond in de hoek niet van plan om weg te gaan, alsof me vragen wou. En hoe gaat het nu met jou, de stilte? En ze keek me aan. En wat ik niet zo vaak vertel, vertelde ik de stilte wel. Dat het overal genomen allemaal best lekker gaat Maar dat ik nog zo vaak een kleur krijg En mijn onzekerheid verraad Dat voor iedereen op Facebook ik altijd druk lijk onderweg Omdat ik bijna nooit de waarheid zeg En hoe ik zie dat mijn moeder Dag voor dag iets zouden wordt Waarom ik van tevoren nooit weet hoe ik ochtends op zal staan Of die keer dat wij het stiekem deden Ik het wel veilig heb gedaan En wat gebeurt er? Als ik dood ben, zweef ik dan door het heelal En dat ik heus wel oud wil worden Maar niet zo langzaam En in verval En terwijl ik hier zo zit met mijn twijfels en mijn zorgen, vraag ik mij af of dit allemaal wel zo erg is morgen. Net als ik hardop zeg, jongen stel je niet zo aan, is de stilte opeens weg, ongemerkt weggegaan. Bij een ander op bezoek.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 Ik nam mijn sokken van de grond, ik dronk mijn laatste slokje thee en ik had werkelijk geen idee dat daar net nog iemand stond. Tien voor elf. Marijn Brouwers schreef het liedje samen met Sebastian Koolhoven. Een liedje geïnspireerd op het bekende... Uh, Elke avond als de beeldbuis is gedoofd van Frans Halsema. En Frans Halsema staat dan ook centraal in zijn theatervoorstelling en op uh, zijn cd. Um, waarvoor inderdaad, je noemde de naam als Sebastian Koolhoven de arrangementen heeft geschreven. Mm -hmm. uh, brengen die arrangementen uh, Halsema ook naar 2020? 12, jullie hebben dat hè, geprobeerd op allerlei manieren ja. om het ook voor nu, voor, voor een publiek van nu aantrekkelijk te maken. Ja. Helpen ja, de argumenten daarbij? Ik, absoluut, denk ik. Ik denk dat Mark, Peter van Dijk en ik, we hadden heel veel voorwerk gedaan um, uh, bij het maken van de theatervoorstelling. Dan ga je een CD maken en dan moet ik er wel meteen bij zeggen. We wilden graag een CD maken met een iets rijkere bezetting dan op het toneel. Op het toneel zijn we met z'n tweeën, maar dan zijn er ook meer mogelijkheden door middel van viool en cello en contrabas en melodica en gitaar. Maar um, toen zijn we heel met z'n drie eigenlijk elke week een dag bij elkaar gekomen. Toen zijn we weer opnieuw naar die nummers gaan kijken. Ja, en dat was echt geweldig om te doen, omdat juist doordat het, omdat je het opnieuw maakt, op basis van iets bestaans, gaat het opnieuw leven ook. Ja, en ik ben. Um, ja, toch heel trots en heel blij met wat we gemaakt hebben. We gaan straks ook een liedje van de cd laten ja, horen... om leuk. ook dat gevoel een beetje naar voren ja. te kunnen brengen. Ik ga heel eventjes in de mail kijken. Uh, en ik kom daar een mailtje tegen van Meri Kouwenhoven. U kunt nog steeds reageren, Kazaluna uit het cv.nl. Twitteren met hashtag Casaluna of bellen met 0800 1121. Meri Kouwenhoven uit Brunsum, die stuurde ons een mailtje. Uh, ze schrijft... Ik was aan het puberen en ik vond het ontzettend spannend... om de laatste tango te draaien... en het spannende, dat zat maar in één woord, décolleté. Jammer dat dit nummer vaak vergeten wordt, maar niet door mij. Nou, Merrie, voor jou, een klein stukje van de laatste tango. In het begin was je heel sympathiek.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 er was veel te laag voor jou. Frans Halsema over het décolleté in de laatste tango. Die doe ik ook. Dit lijkt ja. me dan een heel uh, dynamisch lied om te, ja, het is om te doen. is ontzettend leuk om te doen. En eigenlijk, dat, volgens mij zit het ook altijd bij het, bij, daar in het gebied van die décolleté. Zeg maar. Als ik dat ga zingen, dan zie je toch ook wel in de ogen van het publiek... dat ze dat toch ook echt nog heel smakelijk vinden om ja. weer zo voor zich te zien. Smakelijk en spannend. En Meri <laughs> ja. over uit Brunsum vond het zeker smakelijk om dit liedje weer eens te horen. Ja. Uh, ze kan zo bij jou in het theater terecht, ja. uh, begrijp ik. Ja. Marijn, mag ik jou weer vragen om een liedje te gaan ja, zingen? Uh, een van de liedjes die op uh, de cd... Staan, een van de liedjes uit de voorstelling. Uh, een wat minder bekend stuk, denk ik, van uh -huh. Egenstraat. Ja, um, waarom het minder bekend is, weet ik niet. Uh, het is een prachtig liedje ook. Het is ook weer een, een liefdeslied. Nou ja, een, een, een kapotte liefdesliedje, zou ik het maar noemen. Hmm. Het gaat over een kapotte liefde. is toch weer die melancholie. Ja, maar ja, daarom niet minder mooi. En, uh, nou, wat ik, ik weet, wat ik vaak heel erg mooi vind aan de liedjes van Hasma, is dat ze. Ondanks dat het de triestheid niet schuwt, ook, nou valt het een dit liedje wel mee. Maar er zit altijd een soort van relativering in Dus hij stipt iets ergers aan, iets dramatisch. En uiteindelijk ja, kan hij daar ook wel weer heel goed mee dealen. En dat, dat is toch ik... weer die twist. Ja, precies. Dus ja. dat vind ik leuk. Van Hegenstraat wordt gezoeken door Marijn Brouwers. En aan de piano zit Mark-Peter van Dijk. En dat allemaal in Casaluna bij de NCRV op Radio 1. Toen wij de hoop lieten varen, schat Zocht ik een dak, ja god, je moet toch wat Ik vond een schamele zolder En dacht schamper, hoe kolder ik Het is kil en tochtig daar, maar geen paniek Ik zie wel hoe het verder gaat In de Van straat Het doen alsof het hoeft niet meer Wij hebben allebei die vrije en blijheid weer het is het beste voor ons twee, ook al valt het niet mee vandaag Maar lig vooral niet wakker met de vraag Over hoe het mij vergaat In de Van straat. Nog zie ik in gedachten Jou voor de deur op me wachten Toevallig in de buurt dacht jij Kom, ik ga eens aan En buiten droop de regen, het viel je duidelijk zichtbaar tegen. Je moest weg, en voorgoed zag ik jou gaan. Er is geen reden voor de minste spijt. Het moois van vroeger, dat is verleden tijd. En alles zal vroeg of later, door de tijd wel verwaterd zijn. Zoals het ijs op mijn raamkozijn. Waarin ik schreef, lieve schat, in de Van Eegenstraat.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 Van Egenstraat. Marijn Brouwers zong een liedje van uh, Frans Halsema... zoals hij dat doet in het theater en op cd. Begeleid door uh, Mark-Peter van Dijk op piano. Jos, goedenacht. Goedenacht. Jos, wat zijn jouw herinneringen aan uh, Frans Halsema? Nou, ik heb hem zelf nooit ontmoet... maar ik vind zijn liedjes prachtig. Uh, en wat ik ook uh, vind... Uh, heeft ook hele leuke, vrolijke liedjes. Uh, wat ik zelf zo'n mooi liedje vind... is het Pols liedje, heet dat. Oh ja. Dat nee. is een heel kolderiek cool liedje. Ja. Zullen we even naar een klein stukje luisteren, Jos? Ja. Blijf even, even hangen. Gaan even naar het Poolse liedje luisteren. Zeg, kent u dit Poolse liedje? <maals> het is een prachtig melodietje. Het is zo'n vrolijk koertje van het beste soortje, maar. Er is geen woordje bij dat ik verstaan. Ah, ah, ah. <laughs> Ook in de voorstelling van Rijn. Nee, nee, nee, dat niet. Nee, we je, we kent, kennen het je, je ja, kent het wel, ja, het Pools grappig. liedje. Waar, waarom vind je dit zo'n leuk liedje, Jos? Ja, ik vind het zo humoristisch dat met die, met die taal spelen, dat, dat Poolse koortje erbij. En dan, uh, dat, hij, hij doet dat, dat zogenaamd, uh, vertaalt hij dat. Maar uh, ja, dat, ik, ik vraag me eigenlijk zo af, uh, hoe, hoe, is daar, hoe is je daarop gekomen? Of uh, de meneer die bij u in de studio is, Marijn, of die dat weet... Uh, Marijn, weet je dat? Hoe hij op dit idee is gekomen voor dat Poolse liedje? Nee, in dit liedje specifiek weet ik dat niet. Ik weet wel dat, zeg maar, dat hij met taal speelt en een soort fictief iets. daarmee doet. doet hij vaker. Dus dat komt vaker terug. Dus dat zomergeur waar ik het straks al over had, dat is ja. echt een fictief iets. Je hebt ook nog een nummer zondagen. en dat doe ik bijna Breil of Toon hermans aan. Dat is ook een daar bedenkt hij ook woorden die helemaal niet bestaan. Maar die echt wel lijken op iets waarvan je denkt: hé, hey, ik ken het, hè? maar het bestaat toch niet echt? Dus het is wel, ik zou wel bijna willen zeggen dat het typisch een Halsema iets is. Ja, dus het, is, het is een techniek die hij wel vaker toepast, wat ja. dat betreft. Ja. Ja. Ja. Ken je nog meer van dat soort liedjes, Jos? Die, die uh, uh, vrolijk maken van Frans Halsema? Nou, uh, uh, I Do It My Way with Mrs. Steinway. Dat vind ik uh, ook heel leuk. Ja. Daar uh, dat uh, heeft hij zo een beetje. De piano wordt een beetje als een uh, lastige echtgenote. Hij heeft een beetje ruzie mee en zo. Dat doet hij, uh, ja... De, de piano wil graag dat hij de, uh, potje potje vet speelt. Dat, want dat vindt ze lekker, weet je wel. Een <lacht> beetje... <lacht> ja, dat is heel humoristisch. Dus ja, ik, ja dus... dat kan niet uit, Dan moet jij ook horen. Hè? Ja, ja. Maar Jos, mag ik samenvatten dat jij de humoristische Halsema... uiteindelijk leuker vindt dan de, de fijn besnaarde Halsema? Nou, ik vind het allebei leuk... Ik vind het liedje, over hij heeft ook een heel leuk lied over een hond. Kasper was een Duitse herder, dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Het is, uh, het is wel heel droevig, het hondje dat uh, komt om uh, in, in de bergen, is van een berg gevallen. Maar uh, ja, er zit wel een beetje humor in, maar het is ook heel leuk. Ja, mogen we concluderen dat je een fan bent? Ja, ik vind, het, ik vind het mooi. Ik heb een uitgebreide smaak, dus een muzikale smaak. Maar ik vind het voor het goede Nederlandse lied en ook Halsema. Ja, ja. Ben je al bij Marijn wezen kijken? Nee. Dat kan vanaf aanstaande donderdag. Dan kom begin je, ik met spelen. Kom je in de buurt van Nijmegen, Marijn? Uh, ja, volgens mij wel. Maar dan moet ik even de speellijst erbij pakken. We gaan in ieder geval vanaf aanstaande donderdag tot en met 15 december... zijn we op uh, meer dan 30 theaters in het land te zien. Nou, ja, Jos... Als je als... Het lied wel heel prachtig, dus ik denk dat uh, ik zou best wel eens kunnen gaan. Ik zal wel eens opzoeken. Ja, anders kijk maar even op mijn site. Marijnbrouwers.nl dus Zo simpel kan het zijn, precies. <laughs> ik ga zo nog een paar <laughs> speeldata oh, doen Jos. Jos, Dat is goed. <laughs> ja. Jos Antje gaat, veel plezier en dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Dank je. daar En dan een tweet van uh, Rick. Rick laat weten dat een décolleté ook wel een route daboer genoemd wordt. Zo, dan weten we dat oh, ook kijk. weer. Leerzaam. Eerst even uh, verder over jouzelf, uh, Marijn. Ja, ja. Um, want we, we weten nu dat je, dat je Halsema zeer waardeert. En mm -hmm. dat, je, dat je je enorm laat inspireren door dat werk. Maar als ik naar jouw eigen carrière uh, kijk. Uh, om te beginnen is er eigenlijk een uh, soort tweede app Gezonderland aan je verloren gegaan. Ja, dat, nou, en dat heb ik ook nog wel vaak gedacht. En zeker bij de Olympische Spelen. Ik dacht. Ik was vroeger echt een hele fanatieke turner. Echt 30 uh, uur in de, in de gymzaal. En ik 30 woonde, uur? Ja. En dan per naast, week? Per week. En mijn vader die was zo lief. Die bracht me dan naar Eindhoven. Want we woonden dan een week in Donk. Klein Brabantsdorp. En dan had je wel turnclub De Ringen. Maar daar gebeurde het... Een beetje, maar niet echt. Dus we moesten dan naar PSV in Eindhoven. En um, op een gegeven moment heb ik echt de keuze gemaakt. Uh, omdat ik dacht, van, ja, wat betekent dat nou turner zijn in Nederland? Niks in die tijd. Um, ik, ga, ik, ik had een hele grote voorliefde voor het theater ook. Dus ik heb echt wel bewust gekozen om het turner af te bouwen. Op, op mijn 15, 16e. En toen was ik al fanatiek begonnen met mijn pianoles en mijn zangles. En met een toneelclub zat ik. Omdat ik heel graag naar een toneel of een kleinkunstacademie wilde. Maar toen ik Epke zag afgelopen zomer dacht ik. Ik wel, wauw. Stel je voor ja, stel dat, je vo dat ik daar ook had. Uh, ja, ja, nou, gestaan dat is niet het goede nee, woord. Nee, had nee, gehangen. dat hakken. Dat, ja, en ik, maar ik vind het wel echt geweldig dat het een. Omdat ik, ik had altijd gedacht dat dat gewoon niet kan met Nederlanders. Ik dacht, dan moet je een Rus zijn of een Chinees, of later ook een Amerikaan of een, Roem, een Roemeen. Maar nou, echt, uh, diepe buiging. maken. Ja, ja, uh, turn je nog wel eens? Nee, af en toe wil ik nog wel een show offen dat ik denk dat ik dan heel, zeg, heel stoer zeg in een gesprek... ja, ik kan nog steeds de flik vlak en dat heb ik de, laat, de laatste keer... Kun je dat keer... demonstreren ja. voor de webcam? <laughs> uh, uh, uh, nou, niet, dus dat wou ik zeggen. De laatste keer dat ik de gedaan was twee jaar geleden... en toen heb ik toch een soort van hernia-achtige oh, okay. tafereel ja. in mijn rug gekregen. Dus, dat uh, wil ik Mark Peter niet aandoen. doen. Nee. dat, dat spagaat, ik die kan ik nog. De spagaat, mag ik dat dan even zien voor de webcam? Uh, uh, om op ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Oh, Oké. Okay. Ja, dames en heren, ga nu naar radio1.nl. Uh, de spagaat het oh, ziet er heel eng uit. Maar het is ook wel... <laughs> je moet ook wat ouder Marijn. Nou, ja, ja, je hebt hem wel. Ja, goed. Turnen Marijn Brouwers, die toch koos voor het theater. Heeft u het gezien, Marijn? Deze spagaat doe er... ik overigens niet in de voorstelling. Dus als de mensen die willen zien, dan uh, kunnen ze mij een krabbeltje schrijven op mijn site of zoiets. <laughs> ja, ja, dat, uh, turnen ze niet in de voorstelling. Uiteindelijk nee. kan ik me wel voorstellen dat die soepelheid wel belangrijk is voor een theatermaker. Uh, ja, lichamelijke ik, soepelheid ook. Zeker. En ik heb uiteindelijk ook kleinkunstacademie gedaan. En dus daar krijg je ook heel veel danslessen. Dus ik ben, is mij, er is mij vaak gevraagd of ik een danser ben. Dat ben ik niet. Ik ben een goede beweger. Mede dankzij dat turnen. En ik heb onder andere de musical Cats gedaan. En ook daarna vroeg men: Oh, dus je bent een danser. Dus ik ben fysiek wel goed. Maar wat je zegt, ik word ook al ietsjes ietsjes ouder. Je, je hebt veel musical gedaan, hè? Inderdaad, ja. uh, je, je noemde Cats al, maar je hebt ook in Foxtrot gestaan, Siska de Rad, Band. Je maakte ook deel uit van, van een cabaret popgroep, als ik dat zo mm -hmm. zou mogen omschrijven. Ja. Five Easy Pieces. Ja. Nu kies je echt voor het Nederlandse luisterlied. Dat is, ja. Nou ja, in, in de musicals zitten soms mooie luisterliedjes, mm -hmm. maar het is toch over het algemeen meer spektakel. Ja. Uh, je, je kiest nu voor het, het, het kleinere lied. Ja. Uh, is dat de weg die je nu uh, definitief bent ingeslagen, omdat het de weg is waar je het meest thuis voelt. Nou, dat laatste sowieso. Ik hoop dat het definitief is, maar dat weet je volgens mij nooit. Dat is het gewoon het hele ding: kijk, ik, dat ik dit wilde doen, wist ik al lang. Maar ik vind uh, het bestaan als artiest ontzettend leuk. En so, uh, kijk, het is mijn ideaal om dingen te kunnen maken en te doen die ik prachtig vind en zelf belangrijk. Soms doe ik ook dingen omdat ik uh, nou ja, de schoorsteen moet roken. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle musicals die ik heb gedaan om die reden waren. Maar ik, ja, dit, gewoon dit idee en zo'n heel concept van zo'n brief en een voorstelling en, en dit materiaal oppakken, dat komt allemaal uit mij. En, en ik voel me heel prettig en de mensen die me goed kennen, die zeggen wel allemaal unaniem, wauw. Deze jas past wel heel erg goed. Mm. Dus uh, Ik hoop dat, ik, uh, dat die weg nog heel lang mag blijven duren. Ik stel voor dat we een liedje laten horen van de CD. Um, want op de CD staat ook een duet... dat je zingt met niemand minder dan Willem Nijholt. Mm -hmm. Nooit een acht, een compositie van uh, Harry Banning en een tekst van uh, Annie M. G. Schmid. Ja. Wat mooi dat je die hebt beter te strikken, Willem Nijholt. Ja, fijn, hè? Ja. Ja, nou, ja, nou, ja, daar ben ik ook heel blij mee en trots. En het was een prachtige dag. En uh, echt een hele leuke en leerzame ervaring... Heeft Haltzema ja. het liedje ook gezongen trouwens, Nooit en Nacht? Ja, nou dat is eigenlijk het hele, want het was, uh, ja, in de musical uh, en nu naar bed. En ik was altijd, en dat was toen nog wellicht een beetje naïef, maar ik kwam op de kleinkunst, heb ik auditie gedaan met dit liedje, uh, Nooit een Nacht. En ik kende dit in een versie van Willem Nijholt. Dus ik had altijd de, de wetenschap dat ik dacht, nou dat nummer is van Willem. Uh, pas veel later ontdekte ik dat het origineel door Frans is gezongen. Um, maar dat vond ik wel leuk ook omdat ik vorig jaar heb meegedaan aan zo'n televisiewedstrijd Op Zoek naar Zorro. Waar Willem in de jury zat. Dus ik had hem wel een paar weken meegemaakt. En ik heb hem op een maandag uh, de stoute schoenen aangetrokken en uh, gebeld. Omdat het mij ook wel een heel leuk uh, idee leek om dit nummer vanuit een man van mijn leeftijd, 37 jaar, en een man die flink wat ouder is, zeg maar. Maar die beiden terugdenken. Uh, aan hun verleden, waarbij ze eigenlijk allebei... fictief weliswaar een jongen van de middelmaat, middelmaat de middenmoot, behoorden. Zeg maar. Dat vond ik heel erg leuk aan. En we hebben ook gezocht in het arrangement... daar waar het in het origineel echt heel mijmerend is... hoe Frans het zong, van hij, hij, hij denkt echt terug aan zijn verleden... en hoe dat toen was, hebben Willem en ik gepoogd... om het wat plageriger en wat pesteriger te maken... waardoor je het allemaal ook niet heel serieus neemt. Het is helemaal niet zo erg dat je vroeger altijd maar een zesje of een zeventje had. Willem Nijholt en Marijn Brouwers. Dit zijn de echo's die ik hoor. Weer een twee. Weer een drie. Ik weet alleen niet meer waarvoor en waarom en van wie. Hij zou best kunnen als hij wou. Zei de lieve schooljuffrouw, maar ik was eigenlijk niet lief. Negatief. Agressief. Die jongen heeft een heel goed hoofd. Wel, wel, wel, is het heus. En hij heeft beterschap beloofd Ja, ja, ja, aan mijn neus Onvoldoende aangepast Zat te roken in de les Werd verwijderd uit de klas Wordt het een zeven of een zes Een zeventje Nooit een acht Nooit, Nooit een acht en dat is iets waar ik op wacht, al door, al door. Waarom geeft niemand mij een acht ergens voor? Het doet er echt niet toe voor wat. Er snoot soort krabben aan mijn gat. Of het aaien van de kant. Ik denk maar nooit over een tien. Eventueel. En ook een negen is misschien nog iets te veel. Zo ver heb ik het nooit gebracht. En daarom heb ik vaak gedacht. Waarom geeft niemand mij een acht? Er werd ontzettend veel gezegd tegen mij overal. En daarom kwam ik ook terecht tussen schip en wal. Slaap met je handjes boven dek, ja zuster Clementine. Want anders word je later gek. Of oh, vandaag misschien. <middels> en later toen ik werd getest, een foto van mijn ziel. Was het rapport niet al te best op het randje van de piel? Onvoldoende aangepast, altijd weer zijn kans verbeurd. Maar één ding stond tenminste vast, ik werd voor dienst niet afgekeurd. En de houding, geef acht! Ja, geef acht, maar ik kreeg hem niet. En dat is iets waar ik op wacht al door, Die door. Wie geeft me eindelijk een acht ergens voor? Het is voor het zingen in het pad. Of voor het slenteren door de stad. Of voor het luieren op het plaat. De laatste keer werd het een zeven. Min. Dat was in bed om half twee s'nachts. Mijn vriendin. Het was zo stil daar op die graf. Ik lag te denken in de nacht. Ook deze keer werd het geen oud. Ja, nooit een acht Willem Nijholt en Marijn Brouwers. We hebben een heel leuk clubje, een clipje gemaakt ook bij dit nummer. Dus als mensen het leuk vinden, kunnen ze op YouTube nooit een acht Marijn Brouwers invoeren. En dan uh, zie je een impressie van die studiodag met Willem. Zegt Willem Nijholt, ja, een ja. bijzondere combinatie. Een mailtje van Rob Engelsman. In 1962 schrijft Rob, ik was een jaar of 16, heb ik als broekje voor Mignon, de jeugdomroep van de Avro-eertijds, een interviewje gemaakt met het mannelijke gedeelte van het eerste Lureleik cabaret Dat allemaal in de kleedkamer van het Koer. Ben Rowold, Erik Herft en Frans Halsema. Halsema deed voornamelijk het woord. Hij was wat baldadig, mm -hmm. eh, maar dat vond ik eigenlijk wel leuk. En Rob zegt, eh, ik moet het bandje nog ergens hebben, maar kan het zo snel niet mm -hmm. vinden. Ja, dat is wel jammer. Ja. Nou, mocht je het nog vinden, Rob, eh, bel nog even terug. Eh, en dan heb ik aan de telefoon Lies. Lies. Lies, goedenacht. Goedenacht. Dag Lies. Jij hebt Frans Halsema ook zien optreden, hè? Uh, nou, niet zien optreden. Nee? Uh, ik heb hem op een feest meegemaakt. Oh, en wat voor feest was dat? Dat was een uh, feest van Wim Ibo. En wat werd daar gevierd op dat feest? Uh, ik dacht toen, dat was in het begin, 1982 uh, geloof ik. Toen vierde uh, Wim Ibo zijn 65ste verjaardag. Mm -hmm. En hij had een boekje uitgebracht en een plaat en... In ieder geval, het was groot feest in het concertgebouw. En wat bracht jou op dat feestje, Lies? Ja, ik werkte bij uh, Wim en Jim. Als, uh, als wat, als ik vragen mag? Bij hun thuis. Oh, oké, okay. ja, ja, oké. Okay. Dus je, je kende de beide heren goed? Ja, heel goed zelfs. En op dat feestje ontmoette je ook Frans Halsema? Ja, wat mij zo opviel was dat, uh, dat hij daar aan. Hij is nogal lang. Hij was nogal lang en uh, hij hing daar aan de bar. En daar zat iedereen zo'n beetje te bekijken. En toen dacht ik, jong, wat is hij die... Toch een eenzaam man, dacht ik. Zo kwam hij ja. op jou over. Uh, als een eenzaam. Iemand... Ja, Maar ja. Marijne, herken je dat beeld uit, uit ja, alles wat je gelezen hebt over Frans Hassema? Nou, met die name ook... eigenlijk de mensen die ik heb gesproken. Wat ik... Uh, ik denk dat het... Toch weer die twee kanten ook, die waren heel typisch. Dat het echt een brutale een gangmaker was. Maar dat de melancholie en of dat dan eenzaamheid heet, ja, dat weet ik niet zo goed. Maar. Het was ook al iemand die beschouwer naar het leven keek, en dat kwam wel gedurende yeah. zijn leven steeds meer aan de oppervlakte. Dus ik, ja, ik kan het natuurlijk niet inschatten in wat voor bui hij die avond om dat feest was. Maar ik heb daar wel meteen een beeld bij dat ik hem zo, of dat dan, of die dat dan zelf erg heeft gevonden, geen idee. Ik Kan me ook voorstellen dat hij dat, uh, dat hij zo de wereld bekeek of tot zich nam in ieder geval. Ja, ja. Herken je je in dat eenzame beeld ook? Als ik met dat liedje hoor, dat uh, tien voor elf. Ja. ja, dat vind ik wel. Uh, zonder heel dramatisch te doen. Ik kan soms wel ook denken, oh, ik heb de boot gemist. Of, oh, ik heb weinig vrienden. Of, oh, waarom belt niemand mij? Bij welke of, gelegenheid denk je dat dan? <laughs> uh, um... Nou, ik heb soms van die dagen... dat ik dan heel bewust ben dat ik niemand heb gesproken. En dan vind ik dat helemaal niet erg. En dan opeens om tien over half vier... smiddags begin ik dat um, eng en erg te vinden. dan denk ik, oh, en dan ga ik ook tellen. En dan denk ik, oh, maar er zijn eigenlijk nu ook maar vier mensen... die ik zou kunnen bellen, bijvoorbeeld. Dus dat, ja... en. Weet je, het is ook gewoon een kwestie van de knop om en weer lekker gaan en gewoon initiatief nemen en dan komt alles goed. Ja, dus misschien lijkt je in dat verband ook wel een beetje op uh, Frans Halsema. Ik denk het wel, ja. Lies heb jij Frans Halsema daarna nog wel eens ontmoet? Bijvoorbeeld bij uh, Wim Ibo thuis? Uh, bij hem thuis nooit. Alleen op het feest. Maar ja, er waren zoveel mensen op dat feest dat uh, die kwam er niet bij hem thuis hoor. Nee, ontving Wim Ibo geen gasten? Weinig. Weinig. Ja. En, uh, heel geselecteerd. Ja. Ja, het is. Dus, uh, maar dat, dat was dus het beeld wat ik ja, van Frans ja, Halsema ja, heb. Ja. Nou, dankjewel dat je ons wilde bellen, Lies. En ik ga niet nieuwsgierig zijn, maar ik denk dat je prachtige verhalen kunt vertellen uh, uit jouw jaren bij Wimibo. Ik denk het wel, ja. Kijk, denk het, ik ga het niet vragen dat ze te nieuwsgierig zijn. Maar uh, dank voor het bellen en dank voor jouw observatie van Frans Halsema. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Ja, we hebben het al vaak over dat ene liedje gehad. We hebben net ook ja. al een uitvoering gehoord van Wil van Eker... en we weten dat er een Friese versie is. Ja. Uh, een, een liedje wat jij te abstract vond aanvankelijk... maar wat je toch hebt uh, opgenomen. Wat je toch ja. zingt in de voorstelling. Je ja. kunt ook eigenlijk niet anders. Ja. Maar ook een liedje wat je toch naar eigen hand hebt gezet. Hoe dat gebeurd is, dat gaat Marijn Brouwers nu laten horen. Hij wordt opnieuw begeleid aan de piano... door uh, Mark Peter van Dijk. Marijn Brouwers en zijn versie van het uh, ja, onsterfelijke voor haar. Zij verstaat de kunst...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 In mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van mijn bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven. Waarschijnlijk bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen, al mijn wanen. Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt.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 Mooi, mooi gemaakt, mooi gedaan. De nieuwe versie van Voor Haar van Frans Halsema... tekst van Michel van der Plas... door Marijn Brouwers op piano begeleid door Mark-Peter van Dijk. Jullie gaan vanaf donderdag weer op tournee... met ja. beste meneer Halsema. Donderdag staan jullie in Bodegraven, vrijdag in Zoetermeer... zondag in aarle rikstel en daarna nog in een hele reeks andere theaters tot en met half december. Hm. Dan wordt het, denk ik, stilletjes aan... tijd om afscheid te nemen van Frans Halsema. Wellicht... Hoewel, maar dat, de, het gaat uh, goed. En ik merk dat mensen er heel blij mee zijn dat ik dit doe. Dus er is wel sprake van een reprise volgend seizoen. Um, maar ik voel ook wel um, dat het tijd is om uh, te gaan focussen op iets anders. En wat uh, wordt dat? Ja, dat is toch een geheim. Nee, dat is nog een geheim. Ik ben wel al bevlogen in iets anders gedoken eigenlijk, al een tijdje ook. Wat, ik, wat ik, waar we het straks over hadden, over, dat vind ik leuk. En ook het uitvoerend kunstenaar zijn. Blijkbaar zijn er een paar dingen in mijn leven geweest... die zich al op vrij jonge leeftijd in mij hebben geworteld. En um, nou, daar broed ik op door. En volgens mij moet ik daar op een dag iets mee. En over een tijdje is het uh, tijd voor het, het, het tweede... Gebeuren. Het tweede maar project. het tweede, je doet, je ja, maar ook omdat ik nog niks concreets wil zeggen. Omdat ik nu, Ik ben hier zijn we nu nog lekker mee bezig. En, uh, ik... Nee, maar ga je op het spoor verder. Zijn er meer uh, makers van vroeger waarvan je zegt... Ja, die verdienen als het ware nou. een, een uh, uh, kennismaking met een, met een nieuw publiek. En jij bent dan degene die dat publiek kan bedienen op die manier. Dat ook, maar wat, dat, ja, maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind... is dat ik uh, het begrip liedjeszanger, chansonnier... dat vind ik toch, dat lijkt bijna een uitgestorven iets. Um, en tenminste met een bepaald soort lyriek. En dat is waar ik heel erg een weg in heb gevonden. En waar ik in ieder geval mee door wil. En dat wil ik uh, zeker niet alleen maar uh, door middel van anderen doen. Dat wil ik ook al zelfmakend gaan doen. Ja, dus net zoals op... je nu ook met dat liedje TG11 ja, gedaan ja, hebt. Ja, precies. Maar... Um, er zit wel enige overeenkomst in. Er zit wat enige overeenkomst. En ik ga nu <lacht> proberen te puzzelen. Ja, precies. Ik ga er waarschijnlijk niet uitkomen. Maar mag ik dan wel de conclusie trekken... dat we je niet meer zien in uh, zoektochten naar hoofdrollen in uh, musicals? Ja, dat mag. Dus uh, een zorro is definitief geluk... aan je verloren gegaan. Ja, nou en iets anders is uh, gelukkig in mij opgestaan. Dus ik ben daar zelf ontzettend blij mee. En ik hoop natuurlijk het publiek Ja, dus je hebt, Uiteindelijk heb je je weg gevonden en ja. je, je plek gevonden in het theater. <lacht> het ga je goed aan in het theater, dan Marijn Brouwers. En Mark Peter zijn. van Dijk, ook dank voor je komst, voor het uh, prachtig begeleiden van, van Marijn. Nogmaals, uh, vrijdag, nee, donderdag bodengaven vrijdag meer zondag Aarde Daar is die voorstelling te zien, beste meneer Halsma. Morgen wordt door directeur Matthijs Bierman van de Triodos Bank... de hard hoofdprijs uitgereikt. Een prijs voor de meest vernieuwende en inspirerende duurzame ondernemer. Matthijs Bierman is morgen te gast in Casaluna bij Mieke van der Wij, En hij neemt ook de kersverse prijswinnaar mee morgen. Heel graag tot morgen dus. Voor nu bedankt voor het luisteren, meepraten, twitteren en mailen. En voor zo dadelijk veel plezier bij Wakker Nederland hier op Radio 1. Goeiedag nog.